Gebracht. Dus al te tegen zijn.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 Het kabinet gaat vandaag verder over de kwestie rond de missie naar Urusgan. Eerder deze week zei vicepremier Bos dat de PvdA-bewindslieden tegen een langer verblijf van Nederlandse militairen in Urusgan zijn. Wat hij betreft zou het kabinet dat vandaag kunnen besluiten. Premier Balkenende benadrukte gisteren dat het kabinet er voor 1 maart wil uitkomen.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 Het weer vanochtend in het westen en noorden wat buien. Het wordt 3 tot 6 graden. Later overal buien. Vanavond land inwaarts mogelijk natte sneeuw. Dit was het en enorm. Ooit... Zandvoorst heeft, heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. Beleeft het. CFM in 2010. Al 20 jaar live. live. CFM. Met, met nu. Zie het. We komen to you.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 I've been in love once upon a time Beach in Miami, New York You brought me to life and then gave me more So don't go no breaking my heart I've got the heat, the fire and the sea You took your distance from me Nobody knows I'm not Thank <laughs> you. Luisteraars, hey Jeroen, welkom bij een nieuwe aflevering van See It, jouw dance voor deze vrijdagavond. Ja, dacht het wel. En wat een lekker zomerse plaat, hè? Zeker. De temperaturen gaan weer omhoog, het is al buiten een stuk minder koud en dat betekent weer lekkere platen. Op naar de zomer, op naar het seizoen van Bloemendeel, op naar de grote evenementen die Nederland weer gaat houden. Ja, en uh, jij hebt een... Neem ik aan een hele hoop nieuwtjes ook weer meegenomen. Dat klopt, waaronder een heel vet feest aankomende zondag in Utrecht met winterkriebels. We werden nog nieuws over Sneakers Music. Het feest Hartsel Friends in de Panama. De leiding van... Van... Uh, hoe heet dat uh, feest ook weer uh, Indian Summer Festival. En natuurlijk nieuws over een nieuw feest in de Escape hier in Amsterdam. Oké, okay, nou ja, dat en meer. Want ja, de partykite rond de klok van 10 voor 10 staat hier ongetwijfeld weer helemaal voor je klaar. En ja, Joey, de Twitter-rubriek aansla... of oh, voor een grote succes. De mensen. Die zitten allemaal uh, de laatste tijd te twitteren van... Hey, helemaal leuk, helemaal aardig. Dus die hoor je ook voorbij komen. En wie weet gaan we nog even bellen met een welbekende DJ. Meer muziek natuurlijk. Hendrik B. Now forever, je hoort hem hier. Wij zitten op jouw bij fm voor 106.9. 106.9. derde zondag van de maand weer een feestje als van house in de Escape Venue, op deze soms opgelegde rustdag. Niemand hoeft zich meer te vervelen op deze zondagen, want Decisions en Crazyland BV lanceren hun nieuwe concept, The Pride of Amsterdam. De Escape Venue is een van de mooiste plekken om je zondagen feesten door te brengen. Met de gebundelde kracht van deze twee doorgewinterde organisatoren zal binnen heet aan gaan. Crazy Crazyland BV staan garant voor een fantastische feesten. Hetgeen was zich al menigmalen te laten zien. Neem als voorbeeld de jaarlijkse marcanti Reunion, die vrijwel ieder jaar compleet uitverkocht geraakt is. Als absoluut hoogtepunt van de openingsparty in december 2007, maar die vier weken voor aanvang al uitverkocht was. Het destijds geen bizarre taferelen opleverde. Sindsdien hebben de, deze twee organisatoren echter al vaker uitverkocht, bordje op de deur moeten hangen. Die sisters in crazyland weten als geen ander hoe je een succesvol feest neerzet. De aanstaande zondag zullen zij dus voor het eerst gezamenlijk hun concept de Pride of Amsterdam neerzetten in een van de mooiste clubs van Nederland met een magnifiek geluidssysteem en dito licht en Led Show. Niets voor niets is de Escape venue een uitgaansgelegenheid waar men regelmatig BN'ers aantreft. Het Rembrandsplein in Amsterdam, een van de bekendste en drukste uitgaanspleinen van Nederland. Parkeren is geen probleem, er zijn voldoende parkeergarages in de buurt. Wil je zo voordelig mogelijk parkeren, dan kun je je auto neerzetten naar beide Utrechtstraat of vlakbij het Amstelstation in de buurt gratis parkeren. Waar je vervolgens dan ook de metro pakt naar het Waterloopplein en eenmaal binnen zal de organisator er alles aan doen om je een topavond te bezorgen. Als je er nog nooit bent geweest, ga je zeker je ogen uitkijken. Voor maar 15 euro word jij in de watten gelegd door top DJ's als Randy Katana, Mike S, Quinten, Franco en Henk. En nog meer voorzien van jullie ook uh, worden jullie ook voorzien van Snoep en Ijs? Dus grijp je kans. De kaartverkopers is en sluit het aan de kassa op de avond zelf. Vanaf 6 uur gaat het van start en het sluit om 4 uur. Dus de mensen die op maandag weer vroeg op moeten, kunnen vanaf 6 uur even goed een paar uurtjes meefeesten. En tot zover het nieuwtje over de escape. Hé, hey, ken je nog Bellini, Samba de Janeiro? Ja, die doet het nog steeds erg goed op de dansvoeren. Nou, goed nieuws voor je. De 2010-versie. Hierbij zie je het. Tot 12 uur, de heetste beats. Zie het, jouw grote dansvloer van Zandvoort. leuk, maar uh, niet denk... zo goed als het origineel. Ja, het origineel dat is gewoon meer een uh, kroegplaat. Kroegplaat? Vind ik zo. Dat is bijna ja. een leuke clubplaat hoor. Ja, nou, ik vind, ik vind dit gewoon... Als je er dat... wat loepjes bij zal gooien en uh, je zou hem gewoon draaien dan weet ik zeker dat je nog steeds het mee omverblaast in de clubs, ik weet het wel zeker. Ja? ja nou ja, ja, horen we hier een uitdaging. Misschien, uh, ja, is goed. Ik zal uh, van de week even wat in elkaar knutselen. Nou, dat staat bij deze. Volgende week hoor je een DJ Tenhoven remix van Bellini. Is goed. En uh, Joey, ja, ik heb geen, nog steeds geen uh, Twitter uh, jingeld. Dat is een beetje jammer, hè? Maar ja, de Twitter rubriek, hij neemt steeds meer betere vormen aan. Joey, wat is er allemaal deze week gebeurd? Nou ja, ik weet in ieder geval dat de Bingo Players 3 platen hebben gemaakt de afgelopen week. De Bingo Players drie platen. Nou ja, dan uh, heb ik ook nog een mooie van Chocolate Puma. Die had een uh, track uh, geplaatst op uh, Twitter. Althans, je kon eventjes luisteren. En dan mochten uh, ja, de mensen die aan het meekijken waren op Twitter, konden een naam verzinnen. Wat dat gaat worden, dat wordt uiteindelijk uh, later bekendgemaakt. Eh, uh, die is ook de studio in geweest. Dat klopt, met John Daalbek. Ja, gaat dat wat worden? Nou, ja, Thiersten wou toch gelijk hebben? Of voorhand al, of die, heeft hij las de tweet en die reageerde van, like, send het over. Oké, okay, nou dat uh, veelbelovend. En ja, we hebben het ook al gezegd, vorig jaar, dit wordt het jaar denk ik van Avicii. Hij was vorig jaar uh, enorm goed bezig. Dat weet ik nog niet. Niet het jaar van Avicii? Ik weet niet of hij uh, boven de Swedish House Mafia uitkomt. Ja, nou ja, ik vond hem ontzettend productief. Uh, hij is heel productief, productief en, uh, maar nog niet echt, echt een banger van een platen. Uh, die, die. Nee, niet dat je zegt van nou, dit is hem? Nee. Oké, okay, nou ja. Die Meni komen. Ja, meningen verschillen natuurlijk. Maar ja, misschien wordt dit wel de plaat met John Daalbeck samen. Dan hadden we Oliver Twist. Die was een beetje uh, ziek ervan dat, uh, dat er een uh, trek op Beatport is verschenen. Een uh, soort van hardstyle plaat wat ik had uh, vernomen. Maar dat was uh, onder zijn naam geplaatst. Beetje lullig. Uh, ja, maar je hebt ook wel dat... zo'n naam die iedereen kan kiezen in de wereld. Ja, maar ja, Oliver Twist, ik bedoel, dat is toch gewoon algemeen bekende namen mensen En uh, ja, het kan zomaar zijn dat iemand anders Die helemaal niet van die Nederlandse hout zien af weet uh, per ongeluk ook die naam heeft ja, En dat die label ook niet weet van Dit is een Nederlandse hout die die toevallig ook Oliver Twist heet Ja, dat moet je toch uh, uitzoeken Dus het uh, is waarschijnlijk de fout bij B-Port Maar ja. slordig, heel slordig dus Die label dat van die artiest Die kunnen, hoeven niet per se met opzet die naam te te hebben Nee, tuurlijk uh, nog wat actueler wil je vanavond nog naar Shutter Island. Frankie Rizzardo, die gaat hem ook vanavond bekijken. Hij heeft zijn hele lijstje met To Do afgewerkt. Ja, helemaal actueel. Dus en ja, dat was hem eigenlijk weer uh, de Twitter-rubriek uh, voor deze week. We gaan gauw door met vette muziek. Wat dacht je van? Philippe, one in a nick, Camarera remix. Zometeen gaan we eventjes bellen met DJ George Anthony van Chega Agency. En Chega, het welbekende muzieklabel. Hij heeft een hoop nieuwtjes, zegt hij, dus... We gaan hem eventjes bellen. Nu eerst Felipe One. One One One. One. I'll het gezegd. We gaan eventjes bellen met George Anthony. Goedenavond, George. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is ie jongen? Ja, lekker. Lekker ja, druk druk druk, hoorde ik al. Druk druk druk zoals altijd, hè? Hoort erbij. Ja, hey, maar wat kunnen we allemaal verwachten rondom Chica? Want ja, we hebben hier natuurlijk een tijdje niet gesproken. En ik zie je op de, ja, de ene na de andere promo binnen vallen over de brievenbus. Ja, we zijn flink aan het, uh, promo, aan het promo, inderdaad, want we gaan heel veel releases de komende maanden. Uh, we zullen denk ik twee releases per maand de komende drie, vier maanden. Dus uh, je, je krijgt de druk met luisteren, Jeroen. Ja, nou helemaal goed, toch? Daar houden wij van. Want uh, ja, wat is er afgelopen tijd allemaal niet verschenen? We hebben Lindo Martinez natuurlijk, Better of Alone, remix... Ja, de Dwight Brown remix. Nu vier weken achter elkaar bij uh, 50 Dance Department in de playlist. Daar dus we zijn we wel blij mee. En heb je dat uh, speciaal extra geplukt uh, daar zo? Of uh, is dat gewoon uh, opgepikt? Hij is gewoon opgepikt, dus daar zijn we echt super blij mee. En hopen dat hij nu ook gewoon. Uh, dat hij overdag een beetje gedraaid gaat worden daar. Ja, dat zou natuurlijk het mooiste zijn. En ja, wat kunnen we natuurlijk nog meer verwachten? Nou goed, we hebben net, dat is het, twee of drie weken geleden. Uh, Gozala Itokala van uh, Praia of Sol uh, uitgebracht. En hoe zijn, hoe zijn de reacties daarop? Ja, niet normaal. Echt, uh, ik, ik, ik had al heel veel reacties gehad via onze promo-mailing altijd, via de mail die we krijgen. Van uh, ja, van uh, Born to Funk, Buggy Bag of Feech en ga zo maar door. Maar toen ging ik even op internet zoeken en toen zag ik dat Mark Knight. De, de grote toerenbaas hem zelfs uh, gedraaid had. Dus dat was wel heel cool om te zien. Dat is helemaal leuk uh, als, uh, als hij uh, door zulke jongens wordt opgepikt. Ja, dus die heeft echt super, super veel support. En de verkoop gaat ook goed. En uh, een goed, nu Dizzy van Nicolai uh, die eraan komt. Een hele lekkere trek al, zeg ik het zelf. Ik vind hem nog beter persoonlijk als uh, Tekala Itokala. Ja, het is een hele andere plaat. Het is een beetje meer trekhaans. en We hebben... Een... En een jacking remix erbij van de, de journal Legro. Het leuke is, uh, ik, ik had die promo eigenlijk 10 minuten. was hij was was eruit en ik had meteen Lucian Ford uh, aan de telefoon die helemaal uh, lyrisch was. Wat een vette plaat en bla, bla, bla. bla. En uh, nou, staat nu op zijn nieuwe compilatie-cd die binnenkort uitkomt. Oké, okay. nou dat, uh, dat is uh, hartstikke leuk natuurlijk. Ja, ja Dus het, uh, het, we zijn lekker bezig. Oké, okay, en, en kun je ook al een tipje van de sluier uit ja, vertellen van wat gaat er nog meer komen natuurlijk? Wat gaat er nog meer komen? Nou, er komt een nieuwe Johnson Jr. aan. Ja, de opvolger van uh, In The Air. In The Air, ja. Die Wiggling met uh, een remix van Remaniacs en Kid Massive. Zo, Kid Messers. Uh, ja, wat een mooi pakketje. Uh, wat heb ik nog meer? wat voor Dickie. Ja, overvallen we je mooi even. En, ja, een nieuwe plaat van mezelf uh, trouwens. En die komt ook uh, op de korte termijn uit? Ja, die is samen met Lady B. Dus daar zijn we nog even laatste puntjes op en die aan zetten. zetten Die gaat eraan komen. Helemaal leuk uh, met Lady ja, B. Ja. Met ja, Bianca. Ja, dus uh, ja, we zijn, er komt genoeg aan, hè, Jeroen. We houden het in, helemaal in de gaten. En jij ja, zei zelf ook al, we gaan beginnen, althans vorig jaar, dat we hier spraken, Chega Agency. Hoe ja. is het daarmee? Nou ja, om heel eerlijk te zijn is het heel moeilijk. Er zijn natuurlijk uh, een paar grote spelers in de markt. One Management, Beyond Bookings, Anna, weet je. Het is moeilijk om daartussen te komen met, uh, met relatief onbekende artiesten zoals Alex Salvador en Daniel Dart. Om die weg te zetten. Maar het gaat goed. We hebben volgende maand samen met de Tom de Neef bij Famebusters in Escape. Is uh, Chega presents Tom de Neef. tijdens het vijfjarige bestaan van Famebusters. Dus ja, ja. valt uh, Tom de Neef ook wel onder jouw uh, label, ja. zeg maar. Oké, okay, want uh, zijn uh, laatste plaat, Twisted, ontzettend ja. uh, goede release. Ik zag uh, dat je hem vorige week opgedraaid hebt inderdaad. Ja, ja, ja. ja, goede platen, die draaien we ja. gewoon helemaal grijs. Uh... Ja, nee, Tom is goed bezig op productiegebied. Dus uh, ja, en de boekingen gaan ook weer heel goed. Dus uh, ja, we doen het best. Netjes allemaal. Zitten er dit jaar ook weer feestjes aan te komen? Want ja, we hebben natuurlijk vorig jaar het feestje bij uh, Beach Club vroeger gehad, als ik het ja. goed had. Nou, we hebben, uh, ik heb toevallig twee weken geleden gesprek gehad met de jongens uh, van vroeger. En we hebben twee opties staan. Eentje voor eind juli uit mijn hoofd en half augustus. Dus als het even mee zit, hebben we twee feestjes weer uh, deze zomer. Twee feestjes maar dit jaar. Uh, nou, helemaal gezellig. Wij zijn van de partij. Gezellig. En ja, hij zal ongetwijfeld ook voorbijkomen in de partykijt. Nou ja, volgens mij heb ik zo uh, weer aardig wat nieuwtjes. We uh... zijn weer op de hoogte, hè? We zijn weer helemaal op de hoogte. Maar ja, ik zal je natuurlijk niet laten gaan... ...door eventjes uh, jezelf, uh, je eigen release, uh, Nikolai uh, Dimitrov uh, te laten aankondigen. Nou ja, uh, ik, ik begreep dat je de John Allegro... Uh, Ten Jack One Remix gaan draaien van Dizzy Nikola Dimitro. Dat is helemaal goed. De nieuwe Chega. En ja, helemaal lekker. Je hoort hem hier natuurlijk bij. See it. Keihert in de house tot 12 uur. DJ JK, DJ Tenhoven en DJ Dion Sydney met nu Dizzy. Allegro 10 Jack 1 Remix. Ja, lekker groovy Joey. Een beetje het gramafonatie gevoel weer. Ik heb een uh, hele vette plaat al op uh, YouTube uh, gespot. A uh, la Etsy. Die gaan we deze zomer heel veel horen. Maar hij is nog niet uit, dus we wachten het eventjes af. Wat uh, gaan we allemaal doen rondom Hartzell, uh, Joey? Op vrijdag 26 februari heeft Panama wederom een primeur als het gaat om de nieuwe clubconcepten in de Nederlandse party scene. Ditmaal doen Hartzell en Friends hun intrede met hun eigen avond in de Amsterdamse house van Nederland. De gebroeders van buren gooien momenteel hoge ogen met een Hartzell en hebben zowel nationaal als internationaal inmiddels een breed scala aan fans opgebouwd. Overal ter wereld staan deze twee mixmasters bekend om het feit dat zij hun sublieme house -test tot absolute top behoren. Naast Roog en Krek wordt er ook elke editie een special friend uitgenodigd om de avond een fenomenale twist te geven. Voor deze eerste editie is niemand meer dan Ewerkey uitgenodigd om de opening van en Friends in te luiden. Een unieke combinatie aangezien Roog en Ewerkey buiten housework om nog maar sporadisch samen te vinden zijn op hun clubavond. De live muziek-invloeden komen deze avond via percussionist Glenn Helder. En de vocalen van Mitch Crown en Julie Meagle, bekend van Idols. Alle ingrediënten voor een memorale avond in Panama zijn aanwezig op vrijdag 26 februari. Zorg dat je erbij bent. Ja, zorg dat je erbij bent. Dat was hem alweer. Dat was hem. Ongelooflijk. Ja, Hartzell, uh, ik vind hem lekker uh, altijd, uh, hun compilaties uh, wat ze uitbrengen. En ook uh, de feestjes. Met Erici e. erbij, nou geloof me, dat wordt een heel feest. Chris Lake, nou ja, dat is een gouden combinatie. Nou gaat hij samen met Michael Woods, dat is helemaal super. Domino's, Jordan Meer, zie het zometeen. meteen. Rond de klok van 10 voor 10. de partygheid natuurlijk. En Joey, staat onze mailbox eigenlijk wel open? Ja, natuurlijk. Stuur een mailtje naar seeit.com.nl Oké, okay, ja, ik uh, lees hier een mailtje van uh, Michelle. Nou, ik wou even testen of je wakker was. Michelle zegt, ga zo door. Uh, komt uh, Dennis vanavond ook nog in de uitzending? Joey? Dennis, ja, volgens mij wel. Als hij op tijd is. Als hij op tijd is. En anders hoor je hem gewoon non in de mix. Van 10 tot 11, Een uur lang. Ongelooflijk. Dit is It, met nu Chris Lake en Michael Woods. worden gedraaid eh, tijdens sneakers. Nee, ik denk het niet. Nee, toch ja, niet hè? Dit is te ingewikkeld voor de meeste sneakersfans. Ja, toch wel jammer hè. Ik vind dit echt een geniale paard. Maar ik weet zeker dat die op de Winter Music conference volgende maand zeker gedraaid gaat worden. Ja, dat is volgende maand alweer hè. Of die maand erop, één of niet, twee maanden in ieder geval. Nou, ik was op Twitter bij een hele hoop artiesten, die zijn al helemaal uh, druk bezig en uh, alle hotels zijn er... al bijna uitverkocht daar. Alle hotels al uitverkocht. Nou ja, dan dus zullen we toch ergens anders zijn moeten. Maar ja, we hadden het over sneakers, uh, Joey. Op zaterdag 13 maart klimmen artiesten van house label Sneakers Music in de vertrouwde omgeving het podium op. In Amsterdam wordt Club Panama van 11 tot 4 de jeugdige housefeeling van de grote broer Sneakers in Ere gehouden. Met scherpe Sneakers Music Beats vliegen de theaterzaal rond via de sets van Iriki, Schizophrenics, Ralph Vero, Jasmine Lebon en MC Busy. In de studio met spart DJ Rocket in Foktop. Stijl met zijn gasten Oliver Twist, Melly Mel en Mo MC. Een thuiswedstrijd, daar houden we natuurlijk een vertrouwd gezicht bij. Op 13 maart is Eric E, ervaren en betreven als hij is. En hij sleept die avond met de allernieuwste housekrakers naar Sneakers Music, naar een waardig hoogste punt. Aan zijn zijde zijn Renix die momenteel prongt met zijn nieuwste releasebundel Hype Funk en Dropping Dad. Onlangs uitgebracht op het Sneakers Music label. Reacties van collega DJ's zijn uiterst positief met de resultaten dat we terecht nu volle support in de clubs rondgaan via de zessen onder andere Lebek Luke, Afrojack, Shermanology en de Bingo Players. Ook in de statische opzicht ziet Schizophrenic zijn inzet beloond. Dropping Dead tikte de afgelopen maand in de house top 100 van downloadportalbipork.com op positie 34. Benieuwd naar de nummers die live klinken, tijdens Sneakers Music mist KISSO's hard de zaal in. Een ander house op de, of die onder de hoede van sneakers, music zijn Spoor heeft verdient, is er al Vero. Na zijn doorbraak met de club is Party People, heeft hij vooral een krachtige hemix onderstreept. Gaan er eh, nog geen één afsluit te gaan. Zo deed er al veel eind van vorig jaar de vergaande hit On the Run, dat uit origineel van de bus kwam uit 1997. En natuurlijk zijn genoemd Get Town, die werd gedraaid door David Guetta, Valerie Eric Morillo, Dirty South en de Swedish House Mafia. En was een internationaal succes. Maar voor een DJ geen beter gevoel als bij zijn eigen platenlabel. Wat er al veel op 13 maart, dus in alle vrije mag doen in de Panama. Ja, dat is het wel. Uh, ja, 5 jaar, Pakma. Uh, maar goed, zijn staart. Maar naar een geweldig auto sneakers ben je, ben je Alles bestand. Onze 13 30, 30 maart dan in je agenda. En zorg dat je erbij bent. Kaarten zijn in de voorverkoop 10 euro. En verkrijgbaar bij alle primaire winkels. En online te bestellen. En aan de deur betaal je 15. Nou ja, het lijkt me een leuk feestje in de Panama. We zijn er toen geweest uh, tijdens het Amsterdam Dance Event. En ja, ik moet zeggen, een leuke feestlocatie. Het was een leuke sfeer, uh, ja. Dacht het wel. Leuke mensen, leuke sfeer. En goede DJ's. Nou ja, Joey, ben je er al klaar voor, voor de partyguide? Yes, sir. Of zet je nog even de laatste feestjes op een rijtje? Ik heb ze al op een rijtje staan. Ja, je hebt ze al op een rijtje staan. Zometeen! Maar nu eerst Sidney Samson en DJ Gregory. Dame Essalon in de Mastic Soul Remix. En praat van De feest Framebusters morgen in de Escape van 11 tot 5, waar de kaartjes 15 euro kosten. Dit keer Raimundo en te gast Hartwell. Dan gaan we door naar het volgende feest: Eclectic Fantastic 2 Years Anniversary in Hotel Arena. Dit feestje kost ook 15 euro en duurt van 11 tot 4. In de luim staan de Flexicon, Billy de Klit, Mel, Jimmy Carras, Glow in the Dark, Nissel, Jim Aas hier en Drew Hefner. Dan gaan we door naar Winter Wandeland in de Panama. Dit kaartje kost, eh, of, uh, dit kost 15 euro en het is van 11 tot 4. In de line-up DJ Roog, Funkerman, Shermanology, Ricky Rivaro, Lee Roy Styles, Jassia, Decky en Norman Soares. Dan gaan we door naar Rotterdam Waardfeest. Famous DJ's is aan de Single 42. Het duurt van 11 tot 5. En dit feestje kost ook 15 euro. In de lijn staan Cindy Samson, Quintino, Leroy Styles, Lamar en Zaldi MC. En voor de fans van Erik Priets, Morgen in Hassel, België van 10 tot 8. Eric Priets, Dave Lambert en Tom Leckler. Dit feestje kost ook 15 euro. En dan uit zondag voor de Partyguide gaan we weer een feestje op zondag doen. Een feestje op zondag? Maar dit is zo'n vette line-up die bijna niet meer voorkomt. En daarom gaan we deze doen. Het feest is 20 kibels. En dat vindt zondag 21 februari plaats in Utrecht. In de line-up staan Quentin van Honk, Baggy Begovic, Chuckle Puma, Sunny James en Ryan Marciano. Lateback Luke, Afro Jack, Hardwell, Warren Velo en Secret Cinema. De kaars kost 25 euro. En het feest duurt van. Geen ja? idee, maar het is een vet feest. Nou, het begint om acht uur in ieder geval. En het eindigt tot vier, ja. Uh, Hart wel uh, die slaat af. Leef ik Jack en Hart wel op één avond, dan moet wel een vet feest worden. En daarom hebben we ook die zondag in de partyguide erbij. Dat lijkt me helemaal leuk. Helemaal gezellig. Dus naar Utrecht moeten we dit weekend Central eigenlijk. Central Studios. We slaan de zaterdag over, we gaan gewoon dit weekend naar Utrecht. Hey, ja, heb jij verder Le eigenlijk in de ergens in de partyguide gezien? Nee, nee, nee. Nee, nou ja, het schijnt dus hij is ziek. Dus oh. nou ja, wij wensen hem van harte beterschap... En ja, wie wel in de house is, dat is onze enige echte DJ Dion Sydney Hij staat helemaal klaar. Je hoort hem zo meteen na de klok van 10. Nu eerst door met Andrea Paci, Future Michelle Weeks. Big Mama.